6 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Het aantal dierproeven op apen gaat flink omlaag. Minister van Engelshoven heeft erover afspraken gemaakt... met het wetenschappelijk instituut in Rijswijk... dat Rezus, java en witoorpenseelapen heeft. Nu worden er in Nederland elk jaar zo'n 250 proeven op apen gedaan. Over een paar jaar mogen dat er nog 150 zijn. De dieren worden in Nederland niet gebruikt voor commerciële proeven, maar alleen voor medisch onderzoek naar ernstige ziekten zoals malaria, het Zika-virus, AIDS, maar ook Parkinson en Alzheimer. Premier Rutte vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan wat Nederlanders verbindt. Hij zei dat in een eerste reactie op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat dat de meeste Nederlanders denken dat de polarisatie toeneemt. Rutte zegt verder dat bij Nederland een groot bewustzijn van gelijkwaardigheid hoort. Op straat ben ik Mark en niet de minister-president. En dat is goed, zegt Rutte. Voorzitter Tusk van de Europese Raad wil op 10 april een EU-top houden... nu het Lagerhuis de overeenkomst van premier May met Brussel opnieuw heeft weggestemd. Tusk noemde een no-deal-brexit op 12 april nu een waarschijnlijk scenario. Vanmiddag stemde het Britse parlement met 286 tegen 344 stemmen tegen de scheidingsovereenkomst. Mensen die tijdens het werk de schildersziekte hebben opgelopen... krijgen een tegemoetkoming van de overheid van bijna 21.000 euro. Het ministerie denkt dat het gaat om ongeveer 350 mensen... die jarenlang met giftige stof hebben gewerkt... zoals schilders, autospuiters, tapijtleggers en drukkers. In een huis in Amsterdam heeft de politie... een grote hoeveelheid plofkraakmateriaal ontdekt. Het gaat onder meer om ontstekingsmechanismen... en poeder dat kan ontploffen. Ook lag er illegaal vuurwerk in de woning. Twee mannen zijn aangehouden. De politie onderzoekt of zij iets te maken hebben... met een reeks plofkraken in Amsterdam en uithoorn de laatste tijd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Later in de middag, mogelijk een bui bij maximaal 18 graden. Zondag, droog en zondag, maar wel wat koeler. Maximaal dan rond 11 graden. Dit was het nos journaal ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. voor de 6 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere buiten West, Almere buiten Oost. 10 minuten oponthoud. De A9 richting Alkmaar tussen Beverwijk en Uitgeest 6 minuten. Tussen Akersloot en Heilo 7 minuten. En op de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Krom en West en de aansluiting met de A9 en kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 446.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 She Vem <Sie> www.zfmzandvoort.nl